Michel Koenen met het NOS-journaal. In Groot-Brittannië is Charles officieel gekroond tot koning. Ongeveer een half uur geleden verscheen hij samen met koningin Camilla op het balkon. Ook prins William en prinses Catherine en hun kinderen waren erbij. Net als prinses Anne en prins Edward. En de koninklijke familie werd toegejuicht door duizenden mensen. Daarna was er nog een flyover met gevechtsvliegtuigen van de Britse luchtmacht. Die spoten onder meer de kleuren van de Britse vlag in de lucht. Ook waren er stuntvliegers van de Red Arrows. En vanwege het slechte weer werd de flyover flink ingekocht. Het beeld van Pim Fortuyn in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met verf. De gemeente heeft het beeld vanmiddag weer schoongemaakt. Het is vandaag precies 21 jaar geleden dat Fortuyn werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. Op een aantal plekken in Nederland, ook bij het standbeeld in Rotterdam, wordt vandaag de sterfdag van Fortuyn herdacht. Personeel van VDL Netcar in Born gaat maandag en dinsdag opnieuw staken. De vakbonden hadden een ultimatum gesteld aan de Limburgse autofabriek om voor het middaguur met een goed sociaal plan te komen. Maar dat is verlopen. Medewerkers die denken dat de fabriek volgend jaar stopt en eisen een goede ontslagvergoeding. En de veertien bevrijdingsfestivals beraden zich over de toekomst na een teleurstellende dag gisteren. Veel festivals hadden last van het slechte weer en moesten een tijd worden stilgelegd. En dat scheelde veel inkomen. En de vraag is nu of ze het financieel hebben overleefd en of de edities van volgend jaar kunnen doorgaan. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking langzaam toe. Er ontstaan verspreid over het land wat regen- of onweersbuien. Het is 17 graden in het noorden tot lokaal 21 graden in het binnenland. Ook vanavond en vannacht vallen er wat buien. Morgen dan wisselvallig met opnieuw verspreid over het land regen- en onweersbuien. En aan de temperatuur verandert weinig... het wordt weer zo'n 17 graden in het noorden tot lokaal 21 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... staat een behoorlijke file tussen Amsterdam-Westpoort... en de aansluiting met de A10. De vertraging is daar bijna een half uur. Komt er een ongeluk op die A10 zelf bij de Koentunnel? Richting Zaanstad is de weg namelijk dicht. Verder is ook de afsluitdijk dicht. De A7 tussen Noord-Holland en Friesland... Is daar is een technische storing. De monteur is onderweg, maar het kan nog wel even duren. Dus in de tussentijd kun je beter omrijden via Flevoland over de A1 en de A6. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu. Zandvoort op zaterdag.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 heb je ook geen geluk, maar nou ja, Daanel had er nog wel twee goede ballen uit, maar in de rebound was er ook eentje die, uh, ik gewoon gescoord. En dat zeg ik, er zijn er twee man van ons in de verdediging goed bezig, en vier lopen er uit hun neus te trekken. En dan uh, is weer de rebound, die voor de sluimende speler en niet voor ons. En dan hij, heb je alle vrijheid in te schieten.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 Helemaal goed. En, dus, uh, en over, ja, een, over een kwartiertje of zo. en uh, Ja, dan hopen we toch dat we in ieder geval nog een doelpunt kunnen maken. Weet je wel? Dan heb nee, we toch... Ik hoop het ook, uh, Rob. Ja. ja maar nou ja. Ik het, het ziet er uit. Nee, zeker niet. Nou, je had het aan het begin al een beetje aangevoeld... Uh, dat dat uh, niet de wedstrijd van uh, SV Sanford zou uh, gaan worden. En vorige week ook al niet, hè. Dus uh, we zitten even in een hele negatieve spiraal. We zitten in een heel diep dal. Ja. Ja. Nou ja. En het erg is dat je gewoon de, de plekken 19 en 11, die gaan echt uh, voor de nakomt. Ja. Dus uh, dan dus, krijgen we dat ook nog. We krijgen, ja. Ik heb je wel wat, wat langer aan de telefoon natuurlijk, tot en met juni. Maar uh... <laughs> de, Ja, ja. Is wel de, gezellig Jan. Ja, ja. De, ja. De, ja. Maar daar doen we het niet voor uh, Jan. Nee. nee. nee. Nou ja, oké, okay. straks komen we voor het slot nog even bij je terug. En dan, uh, ja, eigenlijk krijg je nu van Dancing with Tears in Your Eyes, hè? En daar heeft Ultravox een hele mooie plaat van gemaakt. Die gaan we nu draaien. die je ook wel kent van uh, de plaat Vienna. Dat is uh, deze Ultra Fox met Dancing with Tears in My Eyes. 1 mei 1994. Uh, toen gebeurde het 29 jaar geleden alweer, uh, Benno. Ja.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 Die zijn leven gaf voor de overwinning in de Formule 1. Ik just love winning. Omdat er voor Ayrton Senna slechts één plaats aan het einde van de race was. I just love winning. De eerste plaats. Of niets. Natuurlijk. zijn er momenten waar je wilt hoe lang je het moet doen. Want er zijn andere aspecten die niet leuk zijn. in deze lifestyle. Maar. ik just love winning.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 you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 Wat was niet het enige dodelijk ongevallen? Nou, het was helemaal een beetje een rampenweekend natuurlijk. Uh, als je ziet wat er allemaal gebeurd was. Het begon natuurlijk al met Rubens Baricello. Vrijdag met de training die vol de hek in ging. Ja, ja, en uh, daarbij zijn pols... Uh, ik weet niet meer of die brak, maar hij zat, wel, nee, hij zat in het gips. Dus hij brak zijn pols daarbij. Uh, ja, toen natuurlijk uh, Roland Ratzenberger, Een uh, groot talent uh, uit Oostenrijk. Die uh, ja, ook uh, op een onverklaarbare manier afging. Ja, en toen uh, ja, de, de grootste was natuurlijk wel het weekend. Die zondag, die, die dramatische zondag uh, met Ertel Senna. Ja, en ik kom er nog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 Om Erto om heen. En, uh, ja, en, uh, kijk, heel simpel. Uh, je bent heel groot als je in je eigen land uh, drie dagen van nationale rouw wordt afgekondigd. Ja, dus zo groot ja. was Erto Senna. Dus, ja, ja. Uh, in Brazilië. En, dus, maar, ja, maar, kan je zeggen dat dit zeg, uh, een van de, misschien het zwartste weekend van de Formule 1 was? Uh, met uh, twee dodelijke ongelukken in de, in de Formule 1 zelf. Ja, kijk, ja, kijk in de jaren 50 gebeurt er ook wel een en ander. Hè. Dus, uh, uh, ik weet niet of het het zwartste weekend is geweest. Het is wel een weekend wat natuurlijk ook wel vol op tv kwam. Uh,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 De, de, de, het was gewoon een hele tijd in de Formule 1. En uh, de, de, tegenwoordig zeg ik wel eens, uh, die auto's zijn zo veilig geworden... als je, je van de eiffeltoren naar beneden laat stuiten... dan stappen ze uit. Weet ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja <laughs> maar het blijft gewoon gevaarlijke autosport. Tuurlijk, hè? Tuurlijk, autosport. Het blijft, ja, gevaarlijk, ja, ja, blijft ja. gevaarlijk. Nou, dan nou, uh, naar nou, nou, nou, nou, Miami. Uh, en uh, Ik lees net uh, vanochtend in de krant... Van, um, dat uh, de Formule 1 eigenlijk een bijprogramma is... bij het, uh, het weekend in uh, Miami. Dat, uh, dat klinkt bijna cynisch, <laughs> <hè>, toch? <laughs> nou, laat het zo zeggen.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 bij de Aldi-boodschappen gaan doen. Dat ja, ja, ja. Zeg, Redel, hey, ja de... we, nou, gaan we even naar, naar gisteren toe en ja. Uh, ja, dan houden we buiten stappen, houden we natuurlijk ook Nick de Vries in de gaten en dan hopen we dat het uh, beter gaat en dan uh, gebeurt het weer, hè?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 Alles kan afgekocht worden, alles kan gedaan worden. Het maar is 40 maar, pagina's? Minst, is het is niet waard. Ja, ja, ja. Het 40 Met. pagina's, maar dat stelt niks voor. Hè. Nee, nee, dat stelt helemaal niks voor. In de Formule 1-contracten ja. uh, kan je nog zo waterdicht maken. Ik denk dat het uh, bijna gewoon pleedpapier is. En meer is gewoon helemaal niet. Um, nee, er zijn, er zijn natuurlijk best wel wat dingetjes dat je zegt van... Uh, uh, er zullen best wel heel heleboel dingen in die contracten staan. Maar ja, Nick, uiteindelijk moet Nick het doen. Ja. Je, kan, je ja. kan er heel lang ook kort over. Ja. Nick moet gewoon voor Tuneo. Voor, voor,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 ja, ja. Je hebt het ook met de Mix Humor gezien, de grote naam. Ja, eh, ja. De ding is Zelf eigenlijk. Die kwam, die kwam ook niet op gang. Ja, helemaal heel duizend, duizend dus, eh. Ja, zeker. Nou ja. In ieder geval hebben we wel Max die uh, wel lekker gaat, uh, gelukkig ja. uh, weer.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 Lewis Hamilton met Nico Rosberg had. Twee, uh, toen domineerden ze ook de Formule 1, maar die twee maakten elkaar wel gek. En nope. Rosberg kroop in, de, kroop in de hoofd van, uh, van Hamilton en uh, ja de, en werd daardoor wereldkampioen. Ja, ja, maar was wel ja, ja. daarna zo uitgeput dat hij ook gelijk niet zei: ga ik nu nog, nog, nog, nog een keertje doen. Dat <lacht> uh, ja, Ik hoop eerlijk gezegd dat Pers in het hoofd van Max gaat kruipen. Ja, ja, ja. Uh, dan, dan krijgen we voor de autosport... Kijk, dat is voor de Max-fans niet leuk... Maar nee. dan krijgen we voor de autosport natuurlijk wel een mooie autosport. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja, ja, ja. Voor de fan. Dan ja. krijgen we toch uh, twee, twee teamgenootjes die elkaar het leven zuur gaan maken. En dan wil ik wel eens zien wat er binnen het boel gaat gebeuren. Hij ja. had het wel een beetje met uh, Ricciardo altijd, hè? Eigenlijk. Ja. Ja, maar toen was Max natuurlijk nog wel eens het begin van zijn carrière. Ja, dat Max is, is waar. nu wel. Ja. Mensen vergeten, wat rijdt hij 8, 9 jaar alweer? Ja, ja. Wel gaat bijna hard. gewoon. Vroeger, ja. als je 8, 9 jaar reed in de Formule 1, was je er al uit, hè? Ja. Was je al weg. Moeder was je een veteraan, wegwezen. Uh, en en oké, okay, ze startte natuurlijk ook later. Uh, vroeger in de Formule 1, 26, 27 ging je erin, maar met 35 kon je vertrekken. Ja, ja uh, nog even. Uh, even, even uh, we moeten het kort houden trouwens, ja. want anders uh, oh ja. is het uh, bijna 5 bijna uur. Okay. Nee, uh, nog even. Uh, uh, een korte uh, dingetje, rendel. Uh, we merken dat uh, de tijden dit jaar een stuk sneller zijn uh, op uh, dat circuit dan verleden jaar.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 Waardoor ze toch weer harder gaan. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik mooi. Dat het zo hoort Formule 1 te zijn. Elk jaar moet het een stukje harder. Oh, um, uh, Waar houdt dat dan op? Nou, dat, moeten we, dat moet niet ophouden. Want kijk, uiteindelijk komt er wel weer een nieuw reglementje. Waardoor we, ze weer langzamer gaan, nou, en ja, ja, opnieuw, ja. opnieuw beginnen. Ja. Dat je, kijk, als je echt gaat kijken naar de Turbo-Tijdperk met de dingen van 1500 pk. Als dat door was gegaan, nou, dan waren het nu raketten geweest. Nou, die waren ook niet meer omgekomen. Ja, ja, ja dus, precies. Dus. Ja, maar waar ja, zitten ja, we ja. nou ongeveer op? Op 340 km per uur, zoiets, toch? Ja, ja. Dus, dat, hey, hey, hey, probeer eens even na naast te lopen. Dat gaat niet lukken, hè? Dat is ja. <lacht> ik ga ik reed met mijn Formule 3 op Power ongeveer 240 een beetje rond de 230, 235 in z'n zeepkist is dat heel erg hard, kan ik je vertellen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> dus, um, uh, nee, nee, dit uh, ga ik niet doen. Nee, heel verstandig, reddel. Nee, en het zit ook niet echt comfortabel, zo'n uh, Formule 1 auto. Ja, uh, jawel, jawel, die, die auto is om hun heen gebouwd, dus die, die, die weet je, ze voelen uh, als ze over een bronvlieg heen rijden, voelen ze dat, maar ze zitten wel heel simpel, ze zitten wel echt heel lekker comfortabel in hun stoeltje, hoor. Okay. Dat komt zeker. Nou, zometeen om half zeven hebben we de derde vraag. Training. En dan om 10 uh, uur gaan we kwalificeren natuurlijk. Hey, met een borreltje erbij in plaats van een bord eten is ook goed. Ja, ja dat gaan goed. we zeker doen. <laughs> okay. Renold, dankjewel. En tot volgende week. En een ja, hele vanuit, fijne weekend. Uh, vanuit uh, Duitsland, Osjesleven, zit ik op het screen. Geweldig. Gaan, dus, uh, gaan we je bellen. Uh, Oké, okay, okay. fijn reus. Oké. Okay, oh. Hoi, hoi. En we gaan naar uh, Miami yeah, toe uh, yeah, met deze plaats. Uh, Miami. Ja, is je weer, hè? Uh, ja, ja. Will Smith. Uh, <laughs> Can y'all feel that? Jig it out, uh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 you go, yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to play be the best. Miami, where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to my Miami, bienvenido a Miami. Dancing in the club where the heat is on all night on the beach till the break.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 surprise in club Miami, Nou, je zei het net heel goed, uh, Benno. Ja, het feest eromheen uh, in Miami. Ook tijdens uh, dit uh, Grand Prix weekend is natuurlijk gigantisch, hè? Want, uh... Ja, je moet uh, zien en ge gezien worden, hè. is het daar. Oké, oké, oké. Ja, belangrijk. Als je in uh, Miami bent, dan kan je een mooi feestje bouwen, Jan. Maar uh, niet als je in de bent, volgens mij. Zeker niet als je in de bent. Nee, want uh, ja, de wedstrijd is waarschijnlijk het einde. Want wil gelijk weg. We zijn gelijk weggereden. Ja, nee, ja dat dacht ik al. Jeetje, wat een ellende. Is er nog uh, meer uh, gescoord? Of uh, heb je toch nog een klein beetje goed nieuws?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 Ik denk dat je dan uh, mindful uh, moet gaan wandelen als je uh, dit gevoel hebt... Uh.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 samen lekker aan de gang gaan. Dat vindt hij fantastisch en hij is uh, erg actief, uh, ondanks de leeftijd 9,5 en leren gierig. Dus dan gaan we even afwinken. Kan bij kinderen, kan bij andere honden. Uh, zeer goed uh, met teefjes en gecastreerde reuen. Dat uh, uh, kan niet bij katten. Heeft geen speciale verzorging nodig. Is gecastreerd. Kan alleen thuis blijven. Kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed. Beheers Commando's is zinlijk en...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 of Facebook natuurlijk, of internet. Dan kan je een afspraak maken, want er is tegenwoordig een kleine procedure voor. Nou, je merkt dat We lopen al behoorlijk uit op schema. Druk, druk, druk vandaag. Ja, ja, altijd. En normaal ja. neem ik altijd heel veel vernieuw mee om ja, te draaien. Ja, ik niet te goed aan toe. Daar he, ben nee. ik niet echt aan toegekomen nee, nee. vandaag. Nou, ja, maar... maar dat maken we volgende week wel weer goed. Zo is Maar ik heb er toch nog wel een paar gevonden hoor. In ieder geval kan ik deze draaien. Een 12-ins van Culture Club.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 Play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 Eet wat je wil dag, Fred. Je kan gewoon alles eten. Ja, gewoon heerlijk. ja, ja, ja. Je kan gewoon alles wat je eet. Ja, dat is patat, dat toch wel. De Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Weet je wat we vandaag uh, of althans dat nou. staat er voor uh, vandaag? Internationaal anti-diët dag. Ja. Dat is. Ah, dat dus uh, is we beton. kunnen ook naar de patatboeren. Uh, ja, ja, ja, ja, hoor. Dat mag allemaal vandaag. En, uh, en dat is eigenlijk uh, dat is in 1992 ingesteld die anti-diët dag.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 uh, Jan de Jonge gaan we bellen over de nieuwe single. Ik leef met wat je achterliet. En, uh, ja, dat is dan een, een cover van uh, Kozalwats, natuurlijk. Maar Fred, even ja. om je in de reden vallen. Ik zie ook singles met Meiden in Bikini. Uh, meiden in Bikini. <laughs> dan ja. vond ik dat nog wel uh, meevallen. Uh, te veel en te vaak. Uh, zag ik van Ingrid in de zomerzon.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 En uh, ja, daar kunnen ze voor uh, naar zfmartiesten.nl. Heb, heb jij je je het gehoord? Zfmartiesten.nl? Ja, ik zit al... Uh, en dan moet je een e-mail sturen of uh, hoe werkt dat? Ja, dan uh, klik je gewoon op het uh, vinkje. En dan uh, kom je automatisch uh, bij het vakje terecht om alles in te vullen. Dat is makkelijk en dat, en dat ja. wordt uh, heel vaak gedaan, hè, geloof ik. Uh, regelmatig. Regelmatig, ja. ja, ja. ja. En uh, soms ook uh, de raarste platen, maar goed. Ja, daar weten we altijd wel een oplossing voor, toch? Ja, zo is het. Zeker. We draaien gewoon de roze wortel. Helemaal ja. mooi. We hadden het net trouwens met de Roos van Buring over 27 mei. Ja. Want dan zitten wij in de studio en dan sturen we Benno even naar buiten. Ja, Dus eindelijk. tussen 2 en 5 hebben we eindelijk even de cent voor ons. Ja, en dan houdt hij zijn mond. Dat is niet, Oud is niet helemaal waar.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 Maar dat was okay. ook in ieder geval uh, live artiest. Ja. Yeah. Uh, het is oh, die in ieder gaat ook live uh, wat wat? Ja, uh, ja, ja, ja een, uh, een dame die, uh, die inderdaad ook uh, uh, uh, muziek speelt op de ukulele. Oh, leuk. Een instrument dus de, wat niet uh, veel meer gebruikt wordt. Nee, klopt. Nee. Ja, dus die uh, heeft een single uitgebracht. en uh, die komt dan hier de, de motor. Met, Ja, ja, motor? Ja. Lekker meekijken op zfm lifenl Zo is dat. Zo ja. dadelijk ook trouwens bij uh, entertainment for you en er zit het voor ons uh, op, uh, Benno. Ja, wij, uh, wij mogen weer naar buiten. Wij mogen weer naar buiten. Anti-dieetdag. Dus, ja, daarom. Uh, ik zou, voor zeggen, tegen, <laughs> tegen, naar de zou voor zeggen tegen het plein, uh, ik kom eraan. Ja, weet ja. Dus, uh, nee, en nee. Uh, ja, volgende week dan uh, zijn we er weer. Ja, gewoon nee, een wel. normale uitzending. Ja, gewoon, nou, gewoon normaal. een normaal. Dat is normaal uh, bij ons. Dit maar, was hè. ook een normale uitzending, yeah, toch? Behalve uh, voetbal, dat yeah. was uh, niet normaal. Nee, dat was niet normaal. Nee. Daar oh. hebben we het maar niet meer over. Nee, nee. Wat een drama. Goed zo.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 maar ik kan van wenen Soms word ik gek van verdriet Maar mijn tranen die gun ik niet